Het nos journaal Jan van der Putten. De euro is in waarde gestegen na de afspraken die de Europese leiders hebben gemaakt over de eurocrisis. De munt kost nu ruim 1,26 dollar. 26, dat is 1,1 procent meer dan gisteren. Het is de grootste stijging van de euro in acht maanden. De rente die de Italiaanse en Spaanse overheid moeten betalen om hun staatsschuld te financieren is de afgelopen uren iets gedaald. In Brussel is vannacht afgesproken dat niet alleen overheden, maar ook banken steun kunnen krijgen uit het noodfonds ESM. Daar zijn vooral Spanje en Italië mee geholpen. Alledaagse vormen van digitale criminaliteit worden in Nederland niet of nauwelijks aangepakt door politie en justitie. Ondanks een speciaal cybercrime programma, dat heeft de politie laten onderzoeken. Slachtoffers van bijvoorbeeld skimmen, hacken en digitale stalking kunnen nauwelijks terecht bij de politie. Als je computer is gehackt of als met gestolen creditcardgegevens spullen worden gekocht, dan heeft aangifte weinig zin. De gemiddelde agent weet te weinig van cybercriminaliteit. Daardoor is een aangifte opnemen vaak al een enorme opgave. De onderzoekers adviseren de nieuwe nationale politie uit te rusten... met twee cybercrime-teams met gespecialiseerde rechercheurs. Het Openbaar Ministerie wil vaker gebruik maken van supersnelrecht. Verdachten van bijvoorbeeld fietsendiefstal, verkeersovertredingen en vandalisme... zouden vaker op die manier gestraft moeten worden. Dat zegt de hoogste baas van het OM, Bolhaar. Om sneller te kunnen werken wil die officieren van justitie op grote politiebureaus stationeren. Zij kunnen zaken dan afdoen met een waarschuwing, een boete of een taakstraf. Op het Caribische eiland Puerto Rico is een Nederlandse jongen vermoord. Hij werd in zijn auto doodgeschoten. De dader had het op de auto voorzien. De scholier van 17 woonde met zijn moeder op Puerto Rico. Volgens de Telegraaf zou hij volgende week naar Nederland vliegen om bij zijn vader te gaan wonen en hier te gaan studeren. Lokale media melden dat de dader inmiddels is opgepakt. De kans bestaat dat hij ter dood wordt veroordeeld. De bosbranden in de Amerikaanse staat Colorado hebben een leven geëist. De politie vond een lichaam in een van de bijna 350 woningen die zijn uitgebrand. In het gebied waren twee mensen als vermist opgegeven. De bosbranden hebben tot nu toe 67 vierkante kilometer natuur verwoest. Tienduizenden mensen in Colorado zijn gevlucht of geëvacueerd. President Obama heeft de streek tot rampgebied verklaard. Dan het weer nog, periode met zon. In het oosten en zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Morgen eerst zon, later bewolking en een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. ANWB verkeersinformatie. Alles bij elkaar staat er nu zo'n 15 kilometer file in Nederland. En zelfs voor een vrijdag is dat niet al te druk. Korte files bij Amsterdam en Utrecht. Na een aanrijding op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. 4 kilometer file tussen Knoop het Rottenpolderplein en Badhoeverdorp. Een melding van het spoor. Want door een kapotte spoorbrug rijden er tussen Meppel en Steenwijk geen treinen. De extra reistijd tussen Zwolle en Leeuwarden loopt op tot meer dan een uur.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 Met saldo sparen van de Rabobank spaar je automatisch wat je overhoudt. De ene maand wat meer, de andere maand wat minder en soms misschien wel even niets. Activeer nu saldo sparen op rabobank.nl slash saldo sparen. Sparen kan slimmer. Dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën. Een zomer zonder slaap van Bram de Hoek, winnaar van de prijs voor het beste spannende boek 2012. Een duizelingwekkende psychologische thriller vol zwarte humor. Een zomer zonder slaap. Koop hem nu in de boekhandel. Activeer nu saldo sparen en maak kans op 500 euro spaargeld. Kijk op rabobank.nl slash saldo sparen. Het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten... Goedemorgen, de politie heeft niet echt greep op cybercriminaliteit. Je hoort zo van een internetdeskundige hoe dat anders zou kunnen. De toestand van de economie maakt ons er niet vrolijker op. Het Sociaal en cultureel planbureau peilde de stemming. Maar misschien gaan de besluiten in Brussel de toestand een beetje verbeteren. Want Spanje wordt geholpen door directe steun de banken. En in ruil daarvoor heeft Duitsland een Europees bankentoezicht bedongen. Dat is vannacht onder meer besloten op de eurotop in Brussel. Maar eens kijken hoe dat uitwerkt op de beurzen. redacteur Merel Stikkalorum heeft de schermen voor zich. Merel, hoe gaat het? Vooralsnog positief. De AX 2,3 hoger. En we zien vergelijkbare standen in de rest van Europa. In Italië en Spanje gaat het helemaal goed. 3 tot 4 procent erbij. We hebben het net al gehoord, de euro uh, die stijgt ook. 1,26 uh, op dit moment. En ook nog eens positief, uh, uh, uh, positieve stemming op de obligatiemarkten. Want uh, Spanje en Italië die betalen fors minder voor hun uh, voorlening... als ze opnieuw leningen zouden willen uitgeven. Althans, die indicaties zijn er gisteren moest Spanje nog meer dan 7% betalen op een tienjaarslening. Nu staat die uh, alweer op 6,5% en op de enorme bedragen die Spanje moet lenen... scheelt dat meteen een hele hoop. En ook bij Italië is die rente weer tot onder de 6% gedaald. Nog altijd hoge niveaus, maar nou van een stuk minder hoog. Nou, en daar was het natuurlijk Italië en Spanje om te doen. Praat ik over verder met hoogleraar Banking and Finance... aan de Universiteit van Tilburg, Harold Benink. Goedemorgen. Goedemorgen. En zou u dan willen zeggen dat het vertrouwen wat aan het terugkomen is? Nou, het zijn zeker grote stappen. En is ook natuurlijk het nodige gebeurd. Omdat de, uh, een aantal Noord-Europese landen, uh, Duitsland en Nederland en Finland, denk ik, die wilden niet eigenlijk praten over korte termijn maatregelen. Maar uh, de Italiaanse premier Mario Monti, samen met zijn Spaanse collega, hebben gewoon alle verdere besluitvorming in de Europese Raad geblokkeerd vannacht. En gezegd: we willen praten over die korte termijn uh, acties. Hetgeen uiteindelijk gebeurd is. Um, en dat het geleid heeft tot uh, dan deze deal. Uh, met name het feit dat het Europese noodfonds, het ESM, uh, rechtstreeks uh, steun kan geven aan banken. Met name is dat van belang in Spanje. Ja. Uh, is van belang, maar wat daarvoor aan vooraf gaat is wel dat uh, de ECB dan een toezichthoudende rol gaat uh, spelen op die banken. En dat is eigenlijk een hele goede stap. Ja, um, maar waarom uh, denkt u dat Merkel en ook een beetje Rutte uh, toch hebben toegegeven? Ik denk dat, uh, dus de hele week al de discussie hierover. Kijk, er was wel een plan gepresenteerd van Van Rompuy. Dat ging dan over de bouwstenen voor een, een bankenunie, een economische unie, uh, die dan over tien jaar gerealiseerd moet, uh, moet worden. En daar zitten goede dingen in. Maar tegelijkertijd zag je dus dat de financiële markten het vertrouwen aan het verliezen waren. En dat de, uh, de euro zwakker werd, dat de rente van Spanje en Italië verderop liep. Dus er moest iets gebeuren om deze vertrouwenscrisis in de euro uh, te bedwingen. En dat heeft men vannacht toch wel wat... Ja, en is dit omdat vertrouwen dan vooral in die korte termijn maatregelen, dus dat bankentoezicht en dat steunfonds, dat permanente steunfonds, dat banken mag gaan steunen, of, of zit het hem in die lange termijn visie dat Van Rompuy inderdaad verder mag gaan met zijn plan? Nee, het zit denk ik vooral in die korte termijn uh, maatregelen, omdat de, uh, die 100 miljard waar we op dit moment over praten, over steun aan de Spaanse banken. Uh, niet ten laste van de Spaanse staatsschuld gaan komen... Uh, want die, die is al hoog en die zou dan nog weer fors hoger worden. Nee, dat risico wordt dan genomen door het Europese noodfonds... en dat zijn wij dus als Europese belastingbetaler. Dus het is rechtstreeks risico wat genomen wordt door de Europese belastingbetaler... maar wel onder de voorwaarde dat dan ook een Europese toezichthouder, de ECB... Um, die hier streng toezicht op gaat houden... en die banken ook, uh, zeg maar, uh, uh, gaat uh, ja, gaat, uh, gaat uh, tot bepaalde acties gaat dringen... en wellicht ja. ook gaat herstructureren. Maar meneer Benning, als ik u even mag onderbreken... Ja. is dat dan niet een heel groot risico? Want weten wij wel hoe, hoe diep die banken daar in de problemen zitten? Ja. Nee, dat, dat, dat weten we niet precies. En, uh, maar daarvoor hebben we natuurlijk ook een noodfonds opgericht, dat ESM... om ook bepaalde risico's zeg maar, te kunnen, uh, de, op Europees niveau te dragen. Hm. Maar heeft dat genoeg geld dan? Want... Nou, dat is inderdaad dat is een heel goede vraag. Dat is, uh, er zijn ook een, uh, een aantal, uh, hoog, een groepje ook leraren in Nederland en internationaal... waaronder ik zelf hebben steeds gepleit dat dat noodfonds... eigenlijk veel, uh, op termijn veel hoger zou moeten worden. Ook om een soort vertrouwen... ...naar de financiële markt uit te stralen. Want het tweede namelijk wat hier speelt... Hè, ...dat ook het noodfonds... Uh, ...obligaties kan gaan opkopen... ...van landen zoals Italië... ...waarvan de rente te veel is uh, opgelopen. Dat zat ook in het pakket van, uh, van vannacht. Dat is dus van belang. Kijk, want waarom is in Italië de rente zo hoog geworden? Niet zozeer omdat Italië... Uh, niet geen bezuiniging hervoor, uh, doorvoert en, de, en, en, en economische vorming niet doorvoert, maar het is gewoon een vertrouwenscrisis in de euro in zijn geheel. En dat heeft bijvoorbeeld te maken ook met het Griekse probleem, omdat met de Griekse verkiezingen een paar weken geleden werd gezegd, ja als jullie geen goede regering vormen, ja dan draaien we financieel de kraan dicht en dan gaan jullie maar de euro uit. Maar beleggers denken natuurlijk nu, ja als het zou kunnen zijn dat een land als Griekenland uit de euro gaat, hoe zit het dan met een land als Italië dat, uh, en Spanje dat in de problemen zit, gaan die ook uit de euro wellicht. En dat heeft ertoe geleid dat financiële markten ook dat die landen als riskanter zijn ja. gaan zien... ...en daardoor ook een hogere rente zijn gaan vragen. Deze besluiten geven wel aan dat Europa toch voor elkaar wel uh, opkomt. Dat we onder, toch onder, één blok vormen. Onder enorme druk uh, gebeurt het nu. En ik denk dus dat de deel die uh, een paar uur geleden is gemaakt... ...een hele goede daarin is. Harold Benink, hartelijk dank voor je analyse. En een goede morgen. Politie en justitie hebben veel te weinig aandacht voor alledaagse cybercrime... ...stellen onderzoekers die de opsporing van cybercriminaliteit hebben onderzocht. Agenten moeten snel meer basiskennis over die criminaliteit krijgen... ...en over de digitale wereld, vinden de onderzoekers. Nee, dat is inderdaad een probleem. Uh, en de, de klant van de politie natuurlijk zelf ook niet. Of de aangever zelf ook niet. Want die weet eigenlijk niet hoe die dit zal moeten noemen. Die probeert ook in zijn eigen woorden te omschrijven wat hem overkomen is... En dat probeert hij aan iemand uit te leggen die de terminologie soms ook mist. Ja, om dat uh, op een juiste manier te kunnen verwoorden. Maar vervolgens ook de kennis om te weten hoe je nu een vervolg moet geven. Hoe je nu zo'n onderzoek zou moeten opstarten bijna. Want dus er een van de onderzoekers, Menno van der Marel, directeur van Fox IT. Had op oplossingen bedenkt om internet veiliger te maken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hè. Is het inderdaad zo dat criminelen hun gang kunnen gaan op internet? Ja, het gaat vooral om de, de, zeg maar, de wat minder bijzondere uh, criminaliteit. Die wordt heel, uh, die is heel lastig om dat bij de politie neer te leggen op dit moment. Ja, uh, wat we, we hebben we het dan over? Phishing? Ja, phishing, skimming, uh, stalking. Uh, nog niet zo lang geleden was er een, een wat kleinere internetprovider die gehackt was, die dat al heel graag wil aangeven. De helft van zijn onderzoek eigenlijk al gedaan heeft, maar dan kan die dat niet goed kwijt. Want de politie kan er niks mee, willen niks mee. Nou, het is, de politie heeft het uh, al heel erg druk. Wat we zien is dat er bijna alle zaken die de politie doet, er zit ondertussen een digitale component in. En de digitale experts die er zijn, die zijn vooral druk bezig met wat uh, meer traditionele criminaliteit en daar de digitale sporen op te analyseren. En er blijft eigenlijk geen tijd over om de echte uh, cybercrime te doen. Ja, en als er dus geen vervolging is, ziet u dan een toename van dit soort huistuin en keuken cybercriminaliteit? Ja, op dit moment heerst er echt het gevoel aan de criminele aan de kant dat ze redelijk uh, vrij zijn. En dat de kans dat ze, dat ze gesnapt worden heel erg klein is. Ja, ja en, dat, dat merk je als, als gewone consument ook? Nou ja, we zien in ieder geval dat dingen als phishing en, en uh, aanzienlijk zijn genomen de afgelopen jaren... aanvallen is iets wat al jaren speelt. En daarvan zien we ook zeker het afgelopen jaar een, een duidelijke toename. En dat er eigenlijk zelden of nooit uh, de, de, de daders van dit soort dingen gepakt worden. Ja. Onderzoekers bevelen aan om snel cyberbasiskennis van agenten te vergroten... ...en speciale teams te formeren. Gaat dat helpen? Ja, ik denk het wel. Waar het om gaat is als je zo'n aangifte hebt of als je zo'n probleem hebt, dan moet je het gevoel hebben dat er een kort lijntje is naar een expert. Dus als je, dat gaat, als je aangifte gaat doen, dan moet er in ieder geval bij het bureau iemand zitten die dat uh, in de basis uh, een beetje snapt, wat er, wat er aan de hand is en dat hij heel snel lijnt. Uh, ja, maar dat, dat, is, dat is best wel lastig, hè, want die criminaliteit verandert ook steeds. Uh, dus jaarlijks zijn er nieuwe zaken. Um, maar wat vooral belangrijk is, is dat er een lijn gelegd kan worden naar, naar een expert of een groepje expert of een groep experts die beschikbaar is, die meteen kan schakelen. Je kan niet een, een digitale zaak op een grote hoop gooien en over drie maanden daar eens naar kijken. Als er iets aan de hand is, moet je nu actie ondernemen om de sporen te kunnen veiligstellen en te analyseren. Ja, maar moet je dan eigenlijk ook niet een grotere basiskennis hebben bij de consument? Ik weet vaak ook niet wat er gebeurt op mijn computer. Um, ja, dat klopt. Hè. Dus, uh, het ligt ook deels van de consumenten zelf. Die moeten, we moeten eigenlijk met z'n allen moeten, uh, mee met datgene wat op dit moment gebeurt. En uh, ik denk dat we uh, de hele maatschappij nog digitaal op meer aware zou moeten worden. Uh, maar dat betekent dus dat het ook aan de politiekant moet gebeuren. Ja. Ik verwacht ook dat de volgende generatie politieagenten daar al veel beter in zal zijn, omdat die er uh, maar johon gegroeid is. Maar het belangrijke is nog dat er expertise is die op het moment dat er zo'n... Uh, het, het gaat om een, een, een technische hacker die snapt echt net wat meer van internet dan gewoon een consument. En aan de politiekant moeten er dus ook mensen beschikbaar zijn om als er zoiets gebeurd is... daar direct de juiste uh, actie op te kunnen ondernemen. Ja, maar dan moet justitie er natuurlijk ook iets mee. Hè? Want willen en kunnen die ook wel uh, cybercriminelen aanpakken? Ja, dat is, dat is het tweede punt. Hè. Omdat het steeds nieuw en anders is, is uh, loopt de wetgeving automatisch altijd een beetje achter. En het is ook soms best wel spannend voor agenten van wat ze wel en wat ze niet mogen doen. En ook daarvoor is het handig als je, uh, als je wat grotere landelijke teams hebt. Omdat je kan zien wat er uh, breder kan zien, wat er aan de hand is, wat er gebeurt. En je ook je, uh, de problemen die je dan tegenkomt uh, voor kan leggen aan een aantal uh, officieren die daar dagelijks mee bezig zijn. Uh, een voorbeeldje is als je nu uh, bijvoorbeeld je scooter is gestolen en je denkt dat die op Marktplaats wordt aangeboden daar doe je aangifte van. Dan weet zo'n agent vaak niet of hij nou wel of niet eh, zichzelf. Of, of zeg maar eh, die, die aanbieder digitaal eh, kan benaderen. om te kijken of hij erachter kan komen wie het is. Hmm. Nou, zo'n zo vraag in de regio. die, die valt uiteindelijk weg. want dat officieren met hele andere dingen bezig zijn. Als je dat doet bij zo'n grote team. en dit soort dingen gebeuren regelmatig. kan er over nagedacht worden. en er kunnen, eh, daar kan je jurisprudentie op ontwikkeld worden. Nou, Menno van der Marel, directeur van Fox IT. is nog veel werk voor u. Absoluut. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Eén dag voor het congres van de Partij van de Arbeid... verdeelt de verkoop van alcohol aan jongeren de partij. Hoort u zo meer over? Eerst de verkeersinformatie. Ochtendspits is toch iets op gang gekomen. in de hart. Nou, de ochtendspits is, is alweer bijna afgelopen. Zijn er zijn nog maar twee hele korte files die het verbeelden bijna niet waard zijn. Nee, de enige, het enige nieuws komt van tussen de rails. Door een kapotte spoorbrug rijden er namelijk tussen Meppel en Steenwijk geen treinen. De vertraging tussen Zwolle en Leeuwarden loopt op tot meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. De halve finale, de laatste halve finale is gespeeld. De finale is bekend en het is de Duitsers niet gelukt om die finale te halen. Teleurstelling in het hele land was enorm, want weer niet. Correspondent Tim de Wit keek in de grote fanzone in Berlijn... met duizenden Duitsers naar de wedstrijd. Had u dat ooit kunnen denken? 2-0 achter bij rust? Ja, en die man scheisse voetbal speelt. Dat is eigenlijk ziemlich echt Ja, ze spelen gewoon verschrikkelijk voetbal... Ze willen het te mooi doen. Ja, ja, Men kent die Italianen, die zijn bijzonder effectief. Twee chancen, twee toren. En je ziet, de Italianen hebben maar twee kansen nodig en maken twee doelpunten. Wij hebben veel meer kansen nodig. Um, zit het er nog in in de tweede helft? Ja, ik geloof dat als Duitsland in de eerste tien minuten der tweede helft een snelle toren schiet, dan is dat spel eigenlijk weer af. Ja, ze moeten snel een doelpunt maken, snel de aansluitingstreffer maken, dan is het nog mogelijk. Zo aardig om te vertellen, er wordt hier massaal gefloten tijdens de rust. Dat komt omdat je voor de wedstrijd komt voorspellen hier wat de tussenstand zou zijn na de eerste helft. En er zijn dus Duitsers geweest die 0-2 hadden gezegd. En die hebben nu een prijs gewonnen. En die worden dus massaal uitgefloten door de mensen. Er staat nu een mevrouw onderaan het podium te wachten tot de prijswinnaar zijn prijs op komt te halen. Maar die houdt zich wijzelijk even stil. Ja, zegt ze, je kunt hem ook wel na de wedstrijd bij mij komen ophalen. En hoe dichtbij de Duitsers zou komen, hij wil er maar niet in. Oh, verdamd, verdamd. Dan valt er eindelijk wat te juichen hier in Berlijn. Al is het diep in blessuretijd. Eusebius schiet een penalty binnen. En iedereen gaat er nog een keer achter staan. Oh, het zou toch gebeuren, zeg? Maar het mag allemaal niet baten. Ik geloof die hebben niet je eigen spel gemacht. Die hebben zich te zeer op de tegenpartij ingesteld. Uh, ja, deze vrouw zegt, ze hebben zich veel te veel ingesteld op die Italianen. De hele omstelling was weer anders en. Ja, dat was misschien wel de grote fout. De Duitsers hadden veel meer van hun eigen kracht moeten uitgaan. Ze hebben zich te zeer beeindrucken lassen. Ik loop even naar twee heren toe die staan na te praten. Uh, ja, waar lag het aan? Het zijn gewoon in vuring te gaan. En nu staan ze maar hinten. Het was Duitsland nog niet overkomen dat ze achterkwamen dit toernooi. En wat je dan toch ziet, is dat ze de echte kampfgeist zoals het in het Duits heet dat ze de echte strijdlust missen om terug te komen en daar ontbrak het toch wel een beetje aan was te weinig. Het was ja, is het Italië is een angstgegner. het ja, is zo wie Italië en Brazilië ligt hij Duitsland is. Ja, Italië blijft een angstgegner. Duitsland won nog nooit op een groot toernooi van de Italianen en ook vanavond dus weer niet. Ja, totale enttäusching. Ja, grote teleurstellingen ook, zegt deze jongen die de Duitse vlag van zijn wangen staat te wrijven. En ik geloof dat het Voetbal zeer, zeer veel met psychologie te doen. En ik denk dat het is. voetbal is gewoon psychologie. Tegen de Grieken had niemand het erover. En wonnen ze eigenlijk heel eenvoudig. Maakten ze vier doelpunten. Griekenland, dat zijn ze ganz vrij afgespeeld. Dat zie je maar, ganz leicht vier toren. Ja, en moet je nu kijken. Veel te veel druk. Er was veel te veel gepraat ook van tevoren. En dat kosten ze uiteindelijk de kop. Want heute was er een blokkade drin na een vroeg ingeëntor. Zeer schade. Ik sta nu op een bijna lege fanzone tussen de lege bierblikken tussen kapot getrapte kranten. Ik ben bijna nog de enige en op de achtergrond klinken de analytici op de Duitse televisie die vertellen waar het fout ging. Duitsland ligt eruit. En daarmee hoorde u ook de laatste reportage over dit EK van Tim de Wit vanuit Berlijn. Verkoop van drank aan jongeren, dat is een nieuwe splijtzaam zwam binnen de Partij van de Arbeid. Morgen op het partijcongres in Utrecht. De fracties in de Eerste en Tweede Kamer willen dat de leeftijdsgrens omhoog gaat, maar het partijbestuur is daartegen. Wilco Boom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar ben je. Dat klinkt als ruzie. Ja, is onenigheid. Het ook? En ja, dat is het ook hoor. En het is een hele merkwaardige kwestie... want het partijbestuur zoekt hier de confrontatie met de fracties... uit de Eerste en Tweede Kamer en ook nog eens met een aantal afdelingen. En die, die fracties in de Eerste en Tweede Kamer... die proberen altijd die leeftijdsgrens voor de drankverkoop aan jongeren te verhogen... van 16 naar 18... Nou, Een aantal afdelingen heeft nu voorstellen ingediend om dat ook in het verkiezingsprogramma te gaan zetten. Waar ze morgen op dat congres over beslissen. Maar nu blijkt dat het partijbestuur daar falikant valik, tegen is. Nou, Dat is fractievoorzitter Marleen Bart van de Eerste Kamerfractie. Die vindt dat heel maakwaardig en die legt uit waarom dat volgens haar niet goed is drinken is heel slecht voor hersenen, zeker als die nog in ontwikkeling zijn. En we weten uit wetenschappelijk onderzoek... dat hersenen zich tot, hun, tot je 23ste ontwikkelen. En, en eigenlijk zou in Nederland de grondregel moeten zijn... als je van je kind houdt, als ouder... dan doe je er alles aan om te voorkomen dat dat kind tot zijn achttiende, maar eigenlijk dus tot zijn 23 e niet gaat drinken. En ik denk dat heel veel ouders in Nederland best een steuntje in de rug daarbij kunnen gebruiken. Want pubers zijn niet de gemakkelijkste mensensoort om op te voeden. En als ouders kunnen verwijzen naar de overheid en tegen hun kind kunnen zeggen het mag ook van de overheid niet, ja, dan ben je ouders wel echt aan het helpen uh, om dit, uh, deze strijd met hun puber, want dat is het soms echt, uh, ook aan te gaan. Ja, en Marleen Bartus voor de verhoging van die leeftijdsgrens. En ze, kan, ze weet wel een beetje waar ze over praat. Want ze is niet alleen fractievoorzitter van de PVDA in de Eerste Kamer. maar ze is ook voorzitter van GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. En dat is een sector die in de praktijk veel met overmatig drankgebruik geconfronteerd wordt. Ja. Nou, het is een helder standpunt. Je kunt van mening verschillen, misschien, over de leeftijd. één of twee jaar hoger of lager. Maar waarom zoekt het partijbestuur nou de confrontatie? Ja, dat is uh, nogal verrassend. Ze schrijven dat het uh, de verantwoordelijkheid is van de ouders, van de ouders en nog eens van de ouders. Zo staat het uh, letterlijk in de argumentatie. Ze vinden het dus niet de rol van de overheid om die leeftijdsgrens te verhogen. En uh, die, die regel in de wet is nu dus 16 jaar en dat is wat betreft het uh, partijbestuur uh, genoeg. Ja. En wat vinden de fracties daar dan van? Ja, die zijn een beetje gegeneerd, want die hadden dit natuurlijk ook helemaal niet verwacht. Ik heb gisteren ook gesproken met Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester... Uh, en die, die zet zich al heel lang in voor verhoging van die leeftijdsgrens. Die zegt ook dat het wat haar betreft uh, nog steeds uh, die grens omhoog moet... Um, maar uh, voorafgaand aan het congres, morgen in Utrecht, wil ze dat liever niet voor de, voor de microfoon zeggen. Ja, en Marleen Bart, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, die houdt het erop dat de discussie nu eenmaal hoort bij een levendige partij als de Partij van de Arbeid, maar uh, ze doet hoorbaar haar best om de verbijstering over de opstelling van het partijbestuur te verbergen. Ik denk dat we hier op het Partijcongres zaterdag een hele mooie discussie over krijgen. En ik vind het persoonlijk de kracht van de Partij van de Arbeid dat wij in staat zijn om hier uh, op een hele mooie inhoudelijke manier met elkaar over van gedachten te wisselen. Maar het zou het niet veel sterker overkomen als de Partij het daar nu al gewoon over eens was? Uh, nou, nee, ik denk dat de partij overkomt als een sterke partij... die veel hebben kan en een democratische en open partij... die dingen niet onder de mat veegt... maar echt houdt van op het scherpst van de snede... met elkaar in discussie gaan. Ik denk uh, dat het juist een teken van kracht is als partij... dat je dat kunt en dat je daar op een hele ontspannen manier mee omgaat. Ja, dat moet kunnen in een levendige partij. Wordt dan ook een uh, levendige discussie, Je wil ook, denk ik, hè? Ja, dat is wel zeker, want uh, het is natuurlijk een onderwerp... dat heel veel mensen aangaat... Hè, ouders in de eerste plaats, maar ook uh, lokale bestuurders... waar de Partij van de Arbeid er heel veel van heeft... In die morgen ook allemaal op dat congres uh, rondlopen. Dus, uh, en het zou best eens kunnen dat de fracties en die afdelingen... die die leeftijdsgrensverhoging willen... Dat, uh, dat, die zouden dat best eens kunnen gaan winnen op het congres. Nou, dat geldt dan weer niet voor een paar andere onderwerpen waar ze sterk over van mening verschillen. Dat zijn de defensiebezuinigingen en bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Daar is ook een aantal afdelingen het niet mee eens, maar ik denk dat ze dat gaan verliezen van het partijbestuur. Want anders moet er meer bezuinigd gaan worden op zorg of bijvoorbeeld onderwijs. En dat zijn dan nog maar de interne problemen. Want het grootste probleem voor de Partij van de Arbeid is natuurlijk Emiel Roemer... die al tijden veel hoger in de peilingen staat dan de PvdA. Welkom, Bom, over de Partij van de Arbeid en het verkiezingscongres of het partijcongres. Morgen, er zijn heel veel partijcongressen, kunt u allemaal horen. We zijn er allemaal bij, onze verslaggevers, uh, via Radio 1, via de Sportzomer. Komt het tot u. We zijn er niet vrolijker op geworden met z'n allen. Uit het driemaandelijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... blijkt nog steeds weinig vertrouwen in onze economie. kwart van de Nederlanders vindt zelfs dat de politiek de verkeerde keuzes maakt... om uit de crisis te komen. Mark Hamer staat met dat rapport onder zijn arm op de markt in Leiden. Mark, somberheid troef. Nou... Nah de markt nooit. Daar is toch altijd wel weer een, een glimlach te vinden. Mensen die er plezier in hebben. Ook al stonden ze hier al heel vroeg de, de kramen op te bouwen. Uh, ik sta hier met de vrouw, mevrouw van de, de, de groentenstand. En met de bakker. We gaan kijken of de stemming erin blijft. We gaan het over de economie hebben. Wat verwacht u voor het komende jaar? Niet veel soep. Dezelfde ellende als die we het afgelopen jaar hebben gehad. Bij u? Ik denk dat de algemene economie er niet veel vooruit gaat. Maar zelf ben ik niet echt negatief. Zelfs niet negatief. Nee. Uh, maakt, de economie, maakt de politiek de juiste keuzes? Nou, niet altijd, denk ik. Nee. Niet maar, altijd. Nee. Uh, nou, ik nee. er maar op in. Helemaal niet. Gemeente Rotterdam moet bezuinigen. Zoveel mensen krijgen er ontslag. Maar ze geven wel 2 miljoen uit voor een roeivereniging in Rotterdam-Nesselanden. Jongens, waar gaan we naartoe? Josje de Ridder, bent van het Sociaal en Cultureel Planbureau, heeft het onderzoek gedaan. Komt een beetje overeen wat jullie hebben ge gevonden in de data? Ja, het komt erg overeen. Dus mensen maken zich zorgen over de economie... en denken niet dat het de komende twaalf maanden beter wordt. Maar eigenlijk, zoals deze meneer ook al zei... zelf verwacht men niet dat het erop achteruit gaat. En veel mensen zijn nog wel tevreden met hun financiële situatie op dit moment... Ik hoor dat eigenlijk al zo lang. We horen al zo lang uh, uh, dat, dat het, ja, mensen weinig vertrouwen hebben in die economie. Maar is er wel wat veranderd het afgelopen jaar? Maar men is wel wat somberder geworden. Dus uh, verleden jaar was 26 procent. Dacht dat het slechter zou worden. Dat is nu 60 procent. Dus dat is een behoorlijke stijging. En de tevredenheid met de economie die, die daalt ook. En uh, ja, ook over de eigen financiële situatie zijn mensen wel somberder geworden. Maar de meeste mensen zien dat nog in ieder geval wel goed in. Ja, en Europa. Hoe denkt men daarover? En de meningen zijn verdeeld. Een gro groot deel van de mensen is wat negatief over, over Europa. En dat is ook wel wat negatiever geworden sinds de eurocrisis. Maar er zijn ook nog veel mensen die zeggen... nou, op zich is het wel goed dat we lid zijn van de, van de Europese Unie. En we moeten er met hele de hele Europese Unie economisch uitzien te komen. Maar het is wel jammer dat wij opdraaien voor het wanbeleid in andere landen. Maar wat wel grappig is, een paar jaar geleden zouden we misschien dit soort onderzoeken hebben gedaan... en er zou uit zijn gekomen dat het gaat vooral over integratie, over problemen met Marokkanen, eh, noem maar op. Dat hoorde ik eigenlijk helemaal niet. Maar volgens mij zijn die zorgen er nog steeds wel. Alleen, eh, ja, economie is natuurlijk een vrij primair onderwerp. Als het slecht gaat met de economie, dan, eh, ja, dan ga je dat meteen merken. En daar maken mensen zich ook zorgen over. Dus dat zeggen ze in ons onderzoek dan ook. Maar wij horen ook nog steeds uh, dat men zich zorgen maakt over integratie of over de gezondheidszorg. Dus die problemen zijn niet weg, alleen misschien dat meer op de achtergrond door die economische malaise. Ja, we zijn somber, we denken wat meer... Europa zien we niet zo zitten, maar we moeten niet te somber zijn. Hè? Nee, altijd uh, negatieve gedoe is alleen maar slecht voor de economie, denk ik. Want uh, die negatieve berichtgeving zorgt ervoor dat mensen niet meer durven investeren en geen geld meer durven uit te geven. Gewoon wat positiever zijn. Gewoon weer gaan uitgeven. Gewoon blijf ik open. En de markt natuurlijk. Maar... <laughs> Dan komt het vanzelf goed. Dat is ook alweer de stemming hier. Op de markt in Leiden was vanochtend Mark Hamer... met dat rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gaan we naar Wimbledon. Want daar zal nog wel even nagepraat worden... over de uitschakeling van Rafael Nadal. Gisteravond laat pas verloor die in vijf sets... van de Tsjech-Lucas Rosol. Mark Brasser. Ja, dat klinkt nog wel even door, die sensatie. Nou, dat klinkt zeker nog wel even door. Zeker ook omdat het gisteravond uh, laat was inderdaad. Uh, wat je zegt. Uh, ja, de, daar wordt nog wel vandaag, morgen, overmorgen en misschien de rest van het toernooi over, uh, over nagepraat. Want ja, dat is wel wat, hoor. Wat er gisteravond uh, gebeurde. Nadal de, de laatste vijf keer dat hij hier speelde, haalde hij de finale. Uh, twee keer won hij, drie keer verloor hij. Uh, die Lucas Rosol, uh, speler uh, honderdste, uh, staat hij op de wereldranglijst. Hij heeft zich al vijf keer proberen te kwalificeren voor Londen. Uh, dat is nog nooit gelukt. Ja, en hij hij slaat uh, Nadal eraf uh, in vijf sets met werkelijk fenomenaal tennis in de vijfde set. Het was een genot om naar die jongen te kijken. Hij had echt zo dacht dat, dat alles lukte. Nadal speelde niet goed in de eerste drie sets kwam in de wedstrijd in de vierde set. Toen werd het donker. Toen zeiden ze nou we doen het dak dicht. We gaan uh, uh, met licht spelen. Niet in het voordeel natuurlijk van Nadal. Want die had het momentum op dat moment. Die kwam beter in de wedstrijd. Nou toen moest hij eraf voor een minuut of veertig. Ja en toen kwam die vijfde set waarin die Rosol werkelijk alles raakte. Zo ongelooflijk hard stond hij te retourneren. Zijn service was goed. Nadal toch een van de beste verdedigers in het circuit. Die loopt op alles. Maar ja, de Tsjech eindigde de wedstrijd met in totaal 65 winners. Dat, dat zijn ongekende scores voor, voor zo'n speler... die na afloop ook zei van ja, ik heb dagen... dan kan ik dit inderdaad, ik heb ook dagen... dan kan ik van de nummer 500 van de wereld verliezen. Maar ja, vandaag was zo'n dag dat dat echt alles lukte. En, en ja, sorry voor Nadal, zei hij nog. Maar uh, ja, ik, hij was er natuurlijk zelf ongelooflijk blij mee. Ja, dit is zelfs voor Wimbledon een uh, sensatie. Um, nog even verder kijken vandaag. Arangsta Rus speelt vanmiddag haar derde ronde partij... tegen de Chinese Peng Shuai. Ja. Hoe zijn haar kansen? Nou ja, Kanske, die Peng is, is een, een goede speelster die al wat laten zien heeft op, op Wimbledon. Hij heeft al een keer in de, in de vierde ronde gestaan. Uh, Aranske Rus, we moeten er natuurlijk niet meteen denken dat ze dit ook maar eventjes kan winnen. Omdat ze in de vorige ronde gewonnen heeft van Samantha Stozer, de nummer vijf van de wereld. Stozer speelde in die wedstrijd niet goed. Rus speelde wel goed. Maar het is bij, en dat zagen we ook bij Kiki Bertens, het is bij die, die jonge Nederlandse meiden nog wel eens wat, wat wisselvallig. Nou, de Peng nogmaals gezegd, is een goede grasspeler, heeft veel ervaring. Dus het zal een heel lastige wedstrijd worden. Maar als Aranska erin kan gaan met het onbevangen gevoel. wat ze, wat, wat ze hier heeft. en, en vrijuit kan spelen. en de service loopt goed. wat een heel belangrijk wapen is in haar spel. nou ja, goed, waarom zou ze dan geen kans maken? Als je van de nummer 5 van de wereld kan winnen. waarom dan niet van de nummer 30 van de wereld? Mark Brasser, we horen van je. later vandaag op Radio 1 tijdens de Sportzomer. Radio 1. Het NOS-journaal. Optimisme, nu de eurolanden het eens zijn over noodsteun. En het OM wil meer zaken met supersnelrecht behandelen. Het is half tien geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Europese beurzen zijn met winst geopend. Na de afspraken die de Europese leiders hebben gemaakt over de eurocrisis. De AIX opende 1,3% hoger. De euro doet het op de beurs een stuk beter. Nu bekend is geworden dat banken in ruil voor toezicht steun kunnen krijgen uit het crisisfonds ESM. De regeringsleiders van de 17 eurolanden zijn erover vannacht eens geworden. Die steun krijg je dus niet zomaar, zegt premier Rutte. Wat je dus doet is uh, uh, helemaal zeker weten hoe die bank ervoor staat, hoe het met die bank loopt. En dan, ja, dan kan het gebeuren. Maar we doen het alleen als we het ook zeker weten dat het kan. Dus dit is een besluit wat Nederland ook moet goedkeuren. Dus het is niet zo dat we zomaar banken gaan herkapitaliseren. Het kan pas als het Europese toezicht er is. Als de Europese Centrale Bank heeft vastgesteld voor die specifieke banken. Ja, die staan er zo voor dat dat zou kunnen. Uh, Daar moet er ook een aanvraag voor gedaan zijn. Dan komen er hele zware voorwaarden. Alleen dan kan het gebeuren. En president Van Rompuy zei dat de regeringsleiders van de 27 EU-landen... het voor lange termijn eens zijn over strengere begrotingsregels. En over de vorming van een politieke unie. Het Openbaar Ministerie wil bij criminaliteit vaker gebruik maken van supersnel recht. Verdachten van bijvoorbeeld fietsendiefstal, verkeersovertredingen en vandalisme zouden veel vaker op die manier gestraft moeten worden. Dat zegt de hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar. Ook voor de slachtoffers heeft dat een positieve kant, zegt Bolhaar. De mensen die in de eerste plaats zelf schade hebben ondervonden die moeten ook, ook merken dat, dat er gereageerd wordt en dat die schade wordt hersteld. Slachtoffers krijgen eventuele schade binnen 48 of 72 uur vergoed. En om sneller te kunnen werken wil Bol haar officieren van justitie op grote politiebureaus stationeren. De advocaten vinden dat niet de officier, maar de rechter een straf moet bepalen. Advocaat Geert-Jan van Oosten wel gevaarlijk. De officier die legt de straf op. De officier geeft ook leiding aan de politie. Dus de opsporing en vervolging, ook berechting komt nu in één hand. En ja, waar is onze rol? Vragen we ons af. Voordeel is volgens Van Oosten wel dat de daders sneller weten waar ze aan toe zijn. Slachtoffers van skimming, phishing, digitale stalking en hacking... kunnen nauwelijks terecht bij de politie. Het ontbreekt de gemiddelde agent aan kennis van cybercriminaliteit. En daardoor is een aangifte opnemen vaak al een enorme opgave. Dat heeft de politie laten weten na onderzoek. De agenten begrijpen het verhaal van de slachtoffers gewoon niet goed... zegt deze onderzoeker. Die probeert ook in zijn eigen woorden te omschrijven wat hem overkomen is. En dat probeert hij aan iemand uit te leggen die de terminologie soms ook mist... Ja, om dat op een juiste manier te kunnen verwoorden. Maar vervolgens ook de kennis om te weten hoe je nu een vervolg moet geven. Daar heb je sowieso teams voor nodig. En daar heb je ook de technologie en de kennis voor nodig. Een jongen van 17, een Nederlandse jongen, is in Puerto Rico om het leven gekomen bij een carjacking. Hij werd in zijn auto doodgeschoten, want de dader wilde die auto stelen, zegt de politie. Tras ser interrogado por agentes y fiscales federales Alexis Amador, de 23 años, fue acusado inmediatamente de los delitos federales de carjacking y uso de un arma de fuego que le quitó la vida al joven Stefano Cornelis. Volgens lokale media in Puerto Rico is de dader al gepakt. En de bosbranden in de Amerikaanse staat Colorado hebben één leven geëist. De politie vond één dode in een van de bijna 350 woningen die zijn uitgebrand. In het gebied waren twee mensen opgegeven als vermist. Tienduizenden bewoners van Colorado zijn gevlucht of geëvacueerd. President Obama heeft de streek tot rampgebied verklaard. En daardoor komt er extra overheidsgeld voor het getroffen gebied beschikbaar. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er is vrij veel bewolking en zeer lokaal komt een licht buitje voor. Vanmiddag komt er meer zon in de kustgebieden. Het oosten en zuidoosten maar kans op een enkele onweersbui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan zee tot 25 in het oosten en er staat een meest matige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op steeds meer plekken op en de temperatuur daalt vannacht naar circa 13 graden. Morgen begint de dag met flinke zonnige perioden. Later trekken vanuit het zuiden wat wolkenvelden over en in de middag kunnen een paar lichte buien ontstaan. Het wordt 20 graden op de stranden tot lokaal 25 graden in het oosten... en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Zondag en maandag is het met 18 tot 21 graden tijdelijk wat minder warm. Er is wel veel ruimte voor de zon en de kans op regen is klein. Vanaf dinsdag loopt de temperatuur op richting 25 graden... maar wordt de kans op buien opnieuw groter. Goedemorgen, nog tot 10 uur is dit het NOS Radio 1-journaal. We gaan het hebben over Willem Holleder, want hij is nog maar net vrij man en nu heeft de justitie alweer achter zich aan. Holleder is eerder veroordeeld voor afpersing van de vermoorde vastgoedhandelaar Willem Enstra. En justitie wil dat afgeperste geld nu terug. Matthijs van der Wiel volgt de rechtszaak daarover vandaag. Matthijs, het gaat om 17 miljoen euro. Heeft Holleder dat op de bank staan? Waarschijnlijk niet, nee. En uh, volgens het hof dat Holleder tot negen jaar zelf veroordeelde voor die afpersingen, zijn die afgeperste miljoenen ook niet door Enstra aan Holleder zelf betaald. Maar zijn ze weggesluist uh, met een constructie via zakenman kasteelheer Jan Dirk Paalberg. Het is ook niet met koffertjes, met stapeltjes, met bankbiljetten gegaan. Maar via zakelijke transacties die volgens het hof fake waren... waarbij Enstra in het schip ging. Dus schimmige constructies waardoor het minder zichtbaar werd. Paalberg is hier ook voor veroordeeld. Het is dus maar de vraag, dat is nog steeds niet duidelijk... of en hoe dat geld naar Holleder toe is gegaan... Als Holleder inderdaad na deze procedure die vandaag speelt... gesommeerd wordt om 17, 17 miljoen te betalen aan de staat... Ja, dan is het ook maar de vraag dus of hij het ook kan betalen. Ja. En als hij niet betaalt? Ja, Het is bij wijze van spreken een accept giro uit Leeuwarden, want het is het centraal justitieel inkastbureau dat het geld moet innen. Alleen gebeurt hier wel even wat anders dan bij een verkeersboete die je te laat betaalt, namelijk lijfsdwang, zo staat het in de wet, eh, met andere woorden een celstraf van maximaal drie jaar. Justitie wil criminelen plukken, illegaal ver, verkregen vermogen afnemen. Maar voor justitie zou dit ook een manier kunnen zijn om Holleder opnieuw achter de tralies te krijgen. Daarmee hebben ze het geld dan nog niet terug. Maar daarvoor is er ook iets anders in gang gezet. Het geld wordt ook geclaimd bij diezelfde Paarlberg die ik eerder noemde. En bij hem is er al wel voor de zekerheid beslag gelegd op zijn indrukwekkende kunstcollectie met daar onder meer daarin werken van Van Gogh, Picasso. Dus dat kunnen ze dan op die manier weghalen. Paarlberg ja, zit, zit vast, hij is tot zelf veroordeeld en uh, Holland kan dat dus ook gebeuren. Voor een paar jaar kan die dezelfde regio? Als hij, als hij inderdaad uh, door deze rechters uh, de, uh, uh, opgelegd krijgt dat hij 17 miljoen moet betalen en dat doet het niet, dan kunnen ze hem daarvoor, uh, daarvoor vastnemen. Ja. Komt hij nog van zaag zelf? Zijn advocaat wilde daar vooraf niks over zeggen. Hij is uh, de afgelopen maanden na zijn vrijlating natuurlijk uh, veelvuldig uh, gesignaleerd. Zichtbaar geweest op straat in koffietenten in Amsterdam. Op het terras langs de vecht. Hij is uh, gefilmd toen hij een gevonden damestas uh, ging afgeven bij de politie in Amsterdam-Zuid. Hij was bij uh, ja, het Mediapark, Matthijs. Ook al gezien. Ja, ik nou ja, stond uh, naast uh, oh, <laughs> Op veel plekken, zo zie je maar. Maar of je nou ook in de rechtbank wil worden gezien, nee. dat is maar de vraag. Um, straks om um, half elf dan begint de zaak. Ik heb wel de eerste fotografenstelling zien nemen hier voor de deur van de rechtbank in het centrum van Haarlem. Martijs van der Wiel volgt het proces. We horen van je, Martijs. Dank je wel. Pakistanen gaan de laatste weken bijna dagelijks de straat op... met massademonstraties die vaak eindigen in geweld en plunderingen. Niet omdat mensen bijvoorbeeld genoeg hebben van de Taliban... of nou eens eindelijk een fatsoenlijke democratie willen. Nee, omdat ze gek worden van de constante stroomuitval. Door een acute stroomcrisis heeft zelfs de hoofdstad, Islamabad... Dagenlang, dagelijks, urenlang, geen elektriciteit. Correspondent Lucas Waagmeester ging langs bij een marmeren slijperij... waar de productie helemaal stil ligt. Uh, my name is Ali en uh, my company name is uh, Swat Marble Factory. So, can you tell me this is already for delivery? No, no, no, this is not ready. This is only uh, raw material. Dit is raw material. We lopen tussen de marmeren platen, van uh, groot tot klein, van diep zwart, donker, diep zwart tot glanzend wit. Allemaal marmer uit de Swat. Als je van deze steen houdt, moet je horen. Pats, dikke blokken marmer. Maar ja, er staan ook allemaal machines om te snijden. Uh, om mooie randjes eraan te veilen. Wat ligt allemaal stil? Ja, dat schiet niet op. Hij vertelt er is hier de afgelopen week geen stroom van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Dat is natuurlijk precies de tijd waarin je als bedrijf je productie wil draaien en zo gaat het in heel Pakistan op het moment. En dat schaadt de economie enorm. If the economy is growing say around 2,5% to 3% het could have grown by five to five and a half It's massive. It's massive loss. Dit is professor Ashfaq Khan, een van de leidende economen in Pakistan. Als die elektriciteitscrisis er niet was, zou de economie 2 procent harder groeien. Dus dat gaat niet goed. Maar dat zijn de cijfers. De spanning in het land ontstaat vooral doordat de gewone man gek wordt van die constante stroomuitval. Het uh, heeft uh, niet alleen de productieactiviteit, maar het is het uh... belangrijkste... Severely affected the lives of the common man. Er worden hier uh, lekkere broodjes gebakken in de oven. Daar heb je in ieder geval geen stroom voor nodig. Ik ben Muhammad meneer Mohammed Jamshed en het is van Lahore restaurant Slamamar. Nou ja, nu de stroom het heel even doet, gaan ze meteen in de keuken aan de slag om fruitsapjes te maken. Ze gaan stukken mango in de blender. Lekker zeg. Een beetje suiker erbij, een beetje melk. Het AMC, you've got, uh, you've got power. Apparently uh, here the electricity supply is okay. Yeah, it's okay right now, but we got uh, one hour for light, and just after one hour we got three hours for low shedding. Mohamed Jamshid van Lahore Restaurant. We hebben nu even stroom, zegt hij, maar na één uur gaat het er alweer af. Voor de komende drie uur. Ja, zo kun je geen restaurant runnen natuurlijk. Pakistan is not facing a shortage of electricity. Econoom Ashfak Khan kijkt alsof hij een groot geheim onthult. Er is geen tekort aan elektriciteit in dit land. Stroom zat, het wordt alleen slecht gemanaged. Het is een slechte governance. Maar als mensen uit woede de installaties van de stroomleverancier Wobda beginnen te slopen. Wat gebeurt? Dan is er toch reden genoeg om de zaak goed te regelen? Nee, zegt hij, want als ze het slopen, moet het worden gerepareerd. En daar kunnen de vrienden van de regering weer geld mee verdienen. If some of the property of Wabda is destroyed, it has to be redone. And uh, for that, you know, you have to call a tender and then uh, so you can make money out of this. Hoe cynisch ik dat ook vind, gaan zegt Dit is Pakistan. Zo werkt het hier. That sounds like a pretty rotten situation to me, to be honest. But this th this management issue is not only restricted with uh, uh, power sector, but the, in the government as a whole. My name is Masood Jan and our market name is Islamabad Kesinkeri. De supermarkt van Masujan, de kassa, draait hier op een generator. Eentje die de vrieskist niet eens op temperatuur kan houden, zegt Als de cash and carry in het centrum van de hoofdstad vers producten weggooit... omdat ze niet gekoeld kunnen worden, ja, dan gaat er iets niet goed in het land. Vanuit Pakistan over de elektriciteitscrisis. Hoort u in een reportage van Lucas Waagmeest? Ambachtslieden die zijn er bijna niet meer en de politiek heeft er geen aandacht voor. Hoort u straks meer over? Uh, verkeersinformatie kan ik kort over zijn. Er staan geen files. Goede reis. De Radio 1 Sportzomerbus. Zomerbus. In het zuiden van het land begint vandaag de schoolvakantie. Dat betekent op veel scholen de vlag uit. Vrijheid. Mark Robin Visser houdt wel van een feestje en is daar nabij. Op de basisschool Marijntje in Nieuw Vossenmeer. Maar Mark Robin Visser, daar wordt ook wel degelijk een traan weggepinkt. Ja, het is, uh, het is voor sommigen een, uh, een afscheid, een afscheidsmoment. En niet voor één, niet voor twee, maar maar liefst drie leerkrachten nemen hier vandaag afscheid van basisschool Marijntje in Nieuw-Vossermeer. En ik heb het even uitgerekend, samen vertegenwoordigen die drie leerkrachten maar liefst 128 jaar ervaring in het lager onderwijs. En dat is natuurlijk een behoorlijke aderlating, kan ik me voorstellen, voor uh, voor een basisschool in zo'n dorpje. En ik denk ook exemplarisch voor wat er de komende jaren... op veel lagere scholen in Nederland gaat gebeuren. Of niet, meneer Schuurmans? Dat klopt. En ik, ja, 128 jaar onderwijs. Het is eigenlijk 121 jaar op oh. deze basisschool. Moet je nagaan. En eentje heeft er dus zelfs 45 jaar, dienstjaren op zitten. Nou bent u directeur van de basisschool Marijntje. Het is een school met zo'n 190 leerlingen. belangrijke functie ook voor het buitengebied hier. Ja, wij zijn een brede school met peuterspeelzaal, met uh, kinderopvang. En uh, ja, kinderen komen uit de Heense Molen, uit Notendaal. Dat is hier echt allemaal in ja. de omgeving. Nou, ik ga straks uh, na 11 praten met juf Marie-José, meneer Willem-Jan en juf Annie... die dus alle drie weggaan. Ja. Maar eerst eens even met u. Uh, hoe moeilijk is het voor u geweest om vervanging voor die mensen te vinden? Dat is binnen de Louis-Paquin-stichting niet zo moeilijk. Want, uh, u leg even uit wat dat is. De Louis-Paquin-stichting is uh, het bestuur, het overkoepelend orgaan voor uh, 32 jaar. Daar valt uw school onder. Daar valt onze school onder. Ja. En uh, ja, op de ene school moeten mensen weg... en op de andere school hebben ze mensen nodig. Dus uh, vandaar dat dat niet zo moeilijk is. Het kon vrij geruisloos worden opgelost. En vrij geruisloos worden opgelost, ja. Maar nou kijk ik u even aan. Hoe lang gaat u nog mee? Als ik zo onderscheid mag zijn. Een jaartje of tweeënhalf, denk, denk ik. ik. U gaat ook bijna met pensioen. Ja. En ook dan is binnen ons bestuur weer mogelijk om... Uh, die hebben een kweekvijver voor managers. Dus ja. oh, dan kan aan. dat zo ingevuld worden. Ja. Maar goed, als je eens even kijkt naar het landelijke beeld. De belangstelling voor het vak van leraar neemt af. Minder studenten dan voorgaande jaren. Het imago is niet al te best. Er wordt voor gewaarschuwd dat er heel veel mensen uitgaan met pensioen of met vervoegd pensioen. Hoe gaat dat er uitzien de komende jaren? Misschien zorgelijk, maar voorlopig hebben wij er nog geen last van. Gelukkig. Nee. Wij werken nu samen met PABO's, dus studenten die komen ook makkelijker op de scholen binnen... Uh, Leo-studenten zijn er dan best dan hoop, dus leraar en ja. studenten Ja, en soms kunnen die doorstromen als er plaatsen zijn. Dan ja. kun je daar de goede studenten uithalen. Ja. En zo worden er dus allerlei constructies bedacht met doorstroming en doorschuiven. Ja, en zo kun je ook de goede, die bij je school passen, uitzoeken. Ja. Ja. Ja. Vertelt u eens even, hoe gaat het nou hier? Want u krijgt er dus nu straks drie nieuwe... Leerkrachten bij? Nee, toch anderhalve. O oh, an oh, ja. ja, in het onderwijs gaat terug. het allemaal. De school loopt ook iets terug in leerlingen, dus van de drie blijven er anderhalve over. Betekent wel, ja, je moet wat gaan schuiven in de formatie, maar we blijven wel allemaal enkelklassen houden. Ja. Dus, uh, Nieuw-Vossermeer is, wel... is een dorp met 2500 inwoners. Dat betekent dat lang niet alle kinderen hier uh, uit het dorp komen. Nee, sommige komen ook net uit de randgebieden. Ja. De Heen, de Heense Molen, Notendaal, wat ik straks al zei. Dat zijn, dat zijn de, ja, de geurchten die er omheen liggen. Ja, want dat zijn toch ook allemaal wel plaatsnamen waar niet iedereen in Nederland nee, van gehoord heeft? Nieuwvossen meer ook. Noem maar nog eens uit. een paar. Nou, nee, dat zijn ze. Ja? Ja, je hebt hier Kladden nog, maar daar hebben we geen Kladden. Kladden? ja. Dat ligt hier ook vlakbij, maar daar hebben we geen Kinderen uit Kladden, die mogen dus hier ga niet op school? naar Leepelstraat. Ja, die... waar gaan die heen? Naar Leepelstraat. De kinderen uit Kladden gaan naar Leepelstraat, moet je nagaan. U dus... bent zelf ook niet van hier, hè? U bent ook importer. Ik heb uh, tijd in Zevenbergen gewoond en ik ben sinds kort woon ik weer in Breda. Dus... Hoe, is het, hoe is het om directeur te zijn uh, van zo'n schooltje hier? Geweldig. Ja? Dat is echt geweldig, ja. Vroeger was ik directeur van de, de school in Dordrecht. Toen ben ik naar een dorp gegaan en ja, dat genieten. Wij kijken nu naar uw school en we staan met de rug naar het buurthuis. Het buurthuis heet de Vossenburg. Hier vindt het afscheid van nog een keer juf marie jose meneer Willem-Jan en juf Annie uh, plaats. Het is nou nog even pauze. We horen de kinderen allemaal op de achtergrond klateren en schateren. Uh, u moet zo weer naar binnen om het programma ja, maar, verder te leiden. Ja. De... ja? Dat is een hele verantwoordelijkheid. Vanmorgen. Dat moet vanmorgen af natuurlijk. Ik blijf bij jullie en straks na 11 ga ik met de vertrekkende docenten praten. En ja, afscheid is ook een nieuw begin. Hè? Daarom. Nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen. Veel plezier met het afscheid. Ja? Okay. Tot later. En de groeten uit Nieuw-Vossenmeer. Ja, ik neem afscheid van je, Marco B. Visser. Niet er wel voor deze week. Volgende week hoort u meer. En vandaag de hele dag op de sportzomerbus natuurlijk. Over leegloop bij de basisscholen. Timmerlieden, loodgieters, houtbewerkers, pianostemmers. Het hoofdbedrijfschap ambachten luidt de noodklok over die beroepen. Want in 2020 dreigt een tekort van een kwart miljoen aan dit soort ambachtslieden. Het bedrijfschap maakt zich grote zorgen. Ook al omdat er in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen... niet één alinea wordt gewijd aan dit probleem. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging langs bij een pianostemmer. Ook zo'n beroep dat zijn langste tijd lijkt te hebben gehad. Nou, die klinkt niet vals. Nou, ja, zo kun je het niet beoordelen. Hè? Je moet het uh, beoordelen met altijd twee tonen tegelijk. Hè? Als je het zo doet, dan hoor je het wel dat het vals is. Dan hoor je dat zweven. U bent al dertig jaar pianostemmer in Almere. Ja. Bram Maat, hoe komt een jongetje er nou bij om pianostemmer te worden? Ja, dat uh, ben ik eigenlijk uh, gewoon per ongeluk uh, geworden, zou je het kunnen zeggen. Ik had een vriend die uh, al een tijdje werkloos was... En die was aangeraden om de opleiding te gaan volgen voor pianostemmer. En toen vertelde hij mij dat. En ik was ook altijd heel erg geïnteresseerd in piano's. Toen zei ik tegen hem van, joh, dat lijkt me eigenlijk wel leuk. Ik ga met je mee. Ik zal even... Kijk, die is vals. Ja, en ik ben dat toen uh, gaan doen, uh, drie jaar lang. Ik vond het heel leuk. En na die drie jaar heb uh, ik besloten om uh, ook maar dan maar uh, dat vak in te gaan in ons land zijn nog zo'n honderd pianostemmers, schat u, hè? Ja, ja, ja. Hebben die werk genoeg? Een, een aantal wel, maar ik denk dat het heel moeilijk is... als je het wil gaan doen om dan aan voldoende klanten te komen. Want je moet dus er zo'n duizend hebben. Ja, dat denk ik wel. Als je echt daarvan moet kunnen leven tegenwoordig, met alle kosten. Nou, u zit hier in Almere. Spelen er veel mensen piano hier? Uh, niet dat ik weet, moet ik zeggen. Ik heb in Almere heb ik nooit meer dan één of twee dagen per week werk. En de rest van de week werk ik meestal in het gooi. Bussem, Laren, Huizen, de Hilversum. Er zijn best veel mensen die een piano hebben... maar 80% doet er eigenlijk helemaal niks mee. Nee, klopt. De meeste pianos staan ongebruikt in een hoek. Dat vind ik jammer. Ja, het zijn mooie instrumenten... en het is natuurlijk veel beter als die dingen gewoon gebruikt worden. Dat mensen er plezier van hebben als dat voor maar staan te verstoffen in een hoek. Hier nu staan die A's goed... Dit is een van de beroepen die uh, ja, op uitsterven staat. Nee, dat geloof ik niet. Er, zijn altijd, uh, er zitten toch altijd wel weer, ook weer nieuwe leerlingen op de, op de opleiding, op de school. En uh, er zijn er altijd toch wel weer een paar die dan uh, afstuderen, zeg maar, elk jaar. Deze is vals. Deze is heel hoorbaar vals. <tus> Het leuke van pianostemmer is ook dat je, dat je bij de mensen thuis komt. U hoort toch verhalen... Ja, daar dat, dat, dat wordt een hoop uh, bij bijbedacht, denk ik. Hoor. Wat is het gekste wat u heeft meegemaakt? Ik heb een keer gehad dat uh, ik ergens een vleugel moest hebben in een grote villa. Er was zo'n rommel in het huis. Die, die vleugel die was gewoon bijna niet te vinden. Er moest eerst bijna een container uh, oude kranten en, en boeken en, en weet ik wat, moest opzij om de, om de vleugel uit te graven. In het gooien? In het gooien, ja, ja. Hoeveel jaar doet u dit nou nog, meneer Maat? Ik ben nu 61 en... Uh, ik denk dat ik dit zeker nog tien jaar ga doen. En misschien moet het nog wel langer. Maar vind ik niet erg. Heeft u nou iemand in de familie die uh, heeft gezegd van... Goh, wat jij doet, dat vind ik hartstikke leuk. Dat ga ik ook doen. Nee. Mijn dochters hebben ook totaal geen interesse ooit gehad. En, Hoe kan dat nou? Ja. Eentje is zo'n beetje geboren tussen de piano's. Klopt, Klopt, ja. Ik had toen de tijd ook een, een, een winkel erbij. Maar misschien daarom wel, hoor. Dat, uh, dat ze het nu niet meer wil. Kunt u nog een deuntje spelen? Meestal, als ik klaar ben met stemmen, dan uh, improviseer ik wat. Pianostemmer kan ook spelen, hoorde de reportage van Jeroen Schutteijzer. Het hoofdbedrijfschap Ambachten heeft, om de ernst van de situatie aan te geven, een arbeidsmarktmonitor ontwikkeld die per Ambacht en per regio vraag en aanbod van vaklieden in kaart brengt. Gaan we naar Helsinki, want daar is de derde dag van het EK Atletiek alweer begonnen. En die houdt Kamp Goedemorgen. Goedemorgen. Marcel. Zelfs de eerste Nederlanders heb jij alweer gezien. Wie was er zo vroeg op? <laughs> Buiten ondergetekende uh, Rutger Smit, Erik Cadet en uh, Sharona Bakker. En ik heb uh, goed en ik heb slecht nieuws. Waar wil je dat ik mee begin? Doe eerst het zuur maar, het slechte nieuws dan. Nou, Sharona Bakker, 100 hoorden, uh, series... Ze had gehoopt een rondje verder te gaan, maar werd 24ste overal met 13,59. Dus die uh, heeft 13 seconden en 59 honderdste van het EK mogen genieten uh, in actie. En gaat nu weer naar huis. En dan het goede nieuws. En dat is echt uh, twee man in de finale bij het discuswerpen. Nou, dat uh, mag je goed nieuws noemen. Rutger Smit was als eerste in actie. Hij uh, gooide de discus 63,75 meter in zijn eerste worp. Je mag drie keer gooien. Uh, hij vond het al meteen genoeg. Hij zag uh, dat dat ook wel genoeg zou zijn voor de finale. Uh, dat heeft hij goed gezien. Ook Erik KD, 65 meter 9 in zijn eerste worp. Meteen gestopt daarna, geen krachten meer verspillen. En uh, Rutger Smit staat dus in de finale bij de discus. Erik KD ook. Maar vanavond staat Rutger Smit ook in de kogelstootfinale. Dus dat kwam extra goed uit dat hij uh, na één poging kon stoppen. En nu lekker gaat rusten en zich gaat voorbereiden op de avond. Nou, we ja. hebben veel atleten vandaag in actie. Tien, om precies te zijn. Nou, ik heb er al drie genoemd. Uh, we krijgen zo dadelijk de eerste, het eerste onderdeel van Ramona Fransen op de meerkamp. We krijgen prachtige series en halve finale vandaag van de 200 meter. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Daar gaan wij uh, medailles halen. En over medailles gesproken, ik zei het al. Rutger Smit met kogelstoten vanavond. En om uh, tien over half zeven, uh, uh, deze tijd hier in Finland. Dus een uur eerder in Nederland. Tien over half zes. De finale, 800 meter met Robert Lathouwers. En ook dat moet gewoon een medaille worden. Ja, want die liep gisteren wel erg sterk, hè, Andy? Ja, fantastisch. Leuke vent, goede vent. Zit, zoals het zo mooi heet, een goede kop op. En ik gun het hem ook na jaren van blessureleed... dat hij gewoon het liefst de allermooiste medaille, de gouden medaille, gaat halen op de 800 meter. Horen we van jou uh, later vandaag op Radio 1 uh, tijdens de sportzomer. En die gaat beginnen, dankjewel, Andy Houtkamp vanuit Helsinki. Na half tien met Thijs van der Brink en Willemijn Fijnhoven. Goedemorgen, Thijs. Goedemorgen. Wie hebben jullie zoal in het eerste uur? Uh, Jan de Wit is de gast, de, de voorzitter van de commissie. De Wit heeft ah, gisteren ja. opnieuw met de Tweede Kamer gedebatteerd over het financiële stelsel. Het zit er nu bijna op. Uh, we zijn eigenlijk wel benieuwd wat het met hem gedaan heeft. Ja. Het is toch een beetje een, een, een vegetariër in een slagerij. Ja. Jan de Wit over financieel toezicht. En, en gaat hij nou, maakt hij nou echt excuses aan, aan Wouter Bos? Nee, Moet niet hè. Uh, Als je maken? goed geluisterd hebt, ah. dan heeft hij dat net niet gedaan. Net niet? Hij heeft het wel genuanceerd. Okay. Ja. En ook de gast is Kai van der Linden. Komend weekend zijn er overal heel veel partijcongressen. En we gaan met hem uh, het landschap even doornemen. Goed. En later nog Leo van Vliet, de bondscoach van de wielrenners, tussen 11 en 12. Mooi. Dat is uh, reden genoeg om te blijven luisteren naar de sportzomer op Radio 1. Begint om 10 uur Thijs van der Brink en mijn Veenhoven trappen af. Ik wens u alvast een prettig weekend en om te beginnen een prettige dag. Welkom in ster. Tot ziens, sterrenwijk. Welkom, Wielerdorp, Sint-Willebroort. Kijk, hou van Willebroort, dus Willebroort is het Wille verlengstuk van mijn leven. Dus. Hey, het EK voetbal loopt op zijn einde. De Tour staat op het punt van beginnen. Ja, Sint-Willenbord heeft allemaal wel iets met. De mensen hebben we wel allemaal iets mee rennen. Ja, zeer zeker. Ik neem je mee, hey, hey, hey. De Oranje Soap verhuist van Utrecht naar Brabant. Een rekenlof uh, fietsen. Wordt er moeie van, hè? De Oranje Soap, elke dag op het vaste tijdstip, 10 voor half elf... vanuit het wielerdorp van Nederland, Sint-Willembroort. Ja, dat leeft nog steeds van vroeger tot nu... is je nog steeds wielrennen, wielrennen, wielrennen. Elke dag, 10 voor half elf, in de Radio 1 Sportzomer. Zit je nu in de auto? En? Hou je op dit moment aan de snelheid? Ja? Heel goed? Nee? Waarom dan niet? Omdat de buren komen eten en je snel nog iets moet halen bij de supermarkt. En wat zeg je dan, als jij in de bebouwde kom te hard rijdt en er daardoor ongelukken gebeuren? Sorry van uw kind, maar ik had nog een stronkje witlof nodig. Te hard in de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor. Hou je aan de snelheidslimiet van 30 en 50. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Ook zo'n last van gespleten haarpuntjes? Dan is er nu de nieuwe. Met de minder fileberichten. Kijk, wij leggen op veel plaatsen spitstrook aan, zodat het verkeer straks beter doorrijdt. Dus wat kunt u doen? 1. Gebruik de spitstrook als de groene pijl boven de weg brandt. 2. Houd altijd zoveel mogelijk rechts. 3. U mag dan over de doorgetrokken streep rijden. Kijk op vananebeter.nl. Door een betere doorstroming komen we verder.